Voor langdurige kleefkracht. 1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Wie nu nog niet stapt wat bitcoins zijn... of hoe de bitcoinsbeurs op zwart kan gaan... of de bitcoin verloren... die moet vooral blijven luisteren. Want Frederik Hegger weet er alles van. En hij pompte met zijn bedrijf heel Zuidwest-Engeland droog. Althans, een deel daarvan. En nu is hij hier, Jeroen van Hek. Het nieuws met Jan van de Putten. De auto van het voortvluchtige Nederlandse stel is gevonden. In Münster. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Münster ligt een uur rijden over de grens bij Enschede. Het gaat om een blauwe Honda CRV. Hij is van een gezin uit Enschede. En de voortvluchtige man en vrouw namen de auto mee nadat ze de vader van het gezin hadden gegijzeld. En die werd in Ahaus over de grens bij Enschede vrijgelaten. Waarna de twee er met de Honda vandoor gingen. Gisteren werd een grote zoekactie gehouden naar het duo in het Duitse Gronau. Gisteravond en vannacht is naar het stel gezocht in de provincie Groningen. Bij de politie zijn sinds gisteravond meer tips binnengekomen. naar aandacht voor het duo in opsporing verzocht. Tijdens de uitzending hadden we daar al ongeveer 35 tips van. Maar ook afgelopen nacht zijn er nog binnengekomen. De stand uh, staat nu op ongeveer 65. Dus we gaan deze tips nu beoordelen en aan de hand van die tips uh, mogelijk ook uh, actie ondernemen. Het stel dat de afgelopen weken enkele gewelddadige overvallen pleegden en mensen ontvoerden staat op de nationale opsporingslijst. Inmiddels staan ze ook in Duitsland op die lijst. Er moet een nieuw onderzoek komen naar de oorzaak... van de vliegramp in Faro in Portugal in 1992. Ook moet goed worden gekeken naar het handelen van de bemanning... in de laatste minuten voor de ramp. Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald in een zaak... die nabestaanden en slachtoffers hadden aangespannen tegen de staat. Ze stellen dat de Raad voor de Luchtvaart... destijds feiten heeft achtergehouden. Dus wordt er nu een nieuwe expert aangesteld... die gaat onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het toestel dat verongelukte was van Martiner. Eerder vandaag bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat Martin Air niet aansprakelijk is voor de vliegramp. Slachtoffers het nabestaande van de vliegramp wilden via de rechter aansprakelijkheid afdwingen, maar de eis is afgewezen. ING zegt dat er gisteren tijdens de storing van de website en de mobiele app geen dubbele betalingen zijn gedaan. Hooguit dubbele reserveringen, die zijn er nu uitgehaald. Gisteravond heeft de bank nog dat klanten van wie geld meerdere keren was afgespreven het zelf moesten proberen terug te krijgen. De Consumentenbond noemde dat eerder vanochtend erg klantonvriendelijk. En de bond is blij dat het allemaal lijkt mee te vallen. Nou, Dat lijkt me heel goed nieuws voor de consumenten... als inderdaad de betalingen niet gedaan zijn. Maar het was wel fijn geweest als ING dat als eerste reactie had kunnen geven... in de plaats van de reactie dat consumenten het zelf moeten gaan terugdraaien. En ING zegt dat de communicatie volgende keer beter kan. <klaar> Hans de Boer wordt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij volgt de 70-jarige Bernard Wintjes op, die met pensioen gaat. De Boer was van 1998 tot 2003 voorzitter van MKB Nederland... de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. En hij leidde ook de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Op 1 juli gaat Hans de Boer aan de slag. De haai die eergisteren aanspoelde op Vlieland... is naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht. Het opvangcentrum op Vlieland vroeg het Dolfinarium om hulp... omdat het dier niets wilde eten. De gevlekte toonhaai zit nu afgezonderd in een ruim bassin, zegt het Dolfinarium. Nou, de haai is nou nu een uh, vrij groot verblijf. Eén moment gaat ze rustig op de bodem liggen... ander moment zwemmen ze een paar rondjes... Uh, ja, het blijft moeilijk te peilen, we weten niet waarom het dier überhaupt is gestrand. Het is uniek, het is er nooit eerder gebeurd in Nederland, zover we nu weten. En uh, ja, het is van dag tot dag bekijken, wat is nu wijsheid? Nou, dat weer nog, vooral in het westen zon, maar in het zuidwesten ook kans op een bui. Het wordt 11 graden. Morgen minder zacht, dan wordt het 8 of 9 graden... met in de ochtendzon en smiddags regen. Rusverkeersinformatie en Dennis Mooij meldt zich vanuit Den Haag. Er zijn werkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. En daarom staat er nu tussen Geldermalsen en het Knopendel 5 kilometer. Dat doen ze ook. Nog geen nieuwe woning? Tijdelijke opslag. Erkendeverhuizers.nl. Slimwoner. Wat is een slimwoner? Als slimwoner woon je prettig en energiebewust. Want je isoleert je huis en kiest voor zuinige apparaten.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 De koers van de bitcoin is gekelderd, honderdduizenden bitcoins zijn verdwenen. Frederike Hegger, financieel journalist, heb je ze zelf eigenlijk ook? Ja, 0.2 bitcoin, dus dat is niet zo heel erg veel. Maar Wat die heb je nog. Die heb ik nog, ja, ik zat niet bij Mount Cox. 0.2, hoeveel is dat waard? Oeh, uh, dat zal nu rond 120 zitten of 100. Meneer Van Eyck, uw bedrijf is door Engeland ingeroepen om bij overstromingen te helpen. U dacht al op jonge leeftijd, ik ben Nederlander, dus ik ga in het water waterbeheer? Nee, dat is pas veel later gekomen eigenlijk. Dat is eigenlijk pas begin jaren negentig gekomen. En toen kregen je die missie in één keer of kregen u weer in de schoot geholpen? Um, nee, mijn vader had al een tijdje uh, een, een bedrijf met pompen. En ja, ik was eigenlijk de enige van de kinderen die daar wat uh, in zag. De Nieuws-PV. Met veel. Murders en Willemijn Veenhoven. Dat was een zwarte dag voor de bitcoin gisteren. De grootste en oudste beurshandelaar in de virtuele munt, Moint Gox, gevestigd in Japan, ging op zwart. En door een mogelijk lekkende de beveiliging van de Japanse beurs zijn er 744.000 bitcoins verdwenen. En met de huidige koers is dat goed voor een bedrag van 350 miljoen dollar. So as you heard, Bitcoin once again making headlines, not in a good way either. One of the biggest Bitcoin exchange houses, called Mt. Gox, has gone offline. offline. What do you think offline. of what's going on with Mt. Gox? I had 311 Bitcoins in there. Before this started, It was worth about $300,000. It looks like that's disappeared. Apparently losing its customers hundreds of millions of dollars. Hundreds of millions of dollars. Hundreds of millions of dollars. Financieel journalist bij RTLZ Frederik Hegger. En ook oprichter van de site economievanmorgen.nl. Je hoorde net in die compilatie, mensen zijn geld verloren. Ja. Doordat Mount Cox op zwart ging, jij hebt dat soort verhalen ook gehoord? Ja, zeker. Je zag gisteren op Twitter en op Reddit. Dat is een soort van forum waar veel computergeeks zitten, zeg maar. Werd er echt een soort van ervaringen uitgewisseld. van Hoeveel ben jij verloren, zat jij daar ook nog? En ja, er was iemand, dat was wel denk ik het meest extreme voorbeeld. Die was 4772. 52 bitcoins verloren. En dan denk je, nou dat valt uh, wel mee. Dat is misschien een paar duizend. Nee, dat is 2,4 miljoen uh, dollar waard. Ja. Als je het zou omrekenen naar de 500 dollar per bitcoin. Dat was toch gek of niet? Ja, nou ja. Je zou kunnen zeggen dat hij uh, niet zo heel erg verstandig was. Want er waren echt al heel lang geluiden over Mount Cox. En dat ze daar uh, qua beveiliging niet zo heel goed op orde hadden. Dus dat hij dan zoveel geld daar nog had staan. Dat is wel een beetje gek. Ja, want um, je weet ook als je in de bitcoins gaat. Als het goed is. Dat als je... Het kwijt bent, ben je het ook echt kwijt. Ja. Er is niemand die voor jou gaat betalen. Ja, en ik denk ook dat uh, er zijn, zeg maar, heel veel mensen die veel weten over computers en technologie die in bitcoin zitten. Nou, die weten ook dat het een, een uh, jonge munt is, een jong systeem. Dat er ook jonge bedrijven in zitten die niet altijd even hun beveiliging goed op orde hebben. Ja, en dan moet je eigenlijk heel erg voorzichtig zijn met wat je nou eigenlijk met die bitcoins doet. Ja, want vertel nog even kort, als ik een bitcoin koop, of meerdere, mm -hmm. Dan ben ik nou ja, aan de goden overgeleverd. In de zin, er is, er is niemand die voor mij garant staat. Geen banksysteem, want het gaat alleen maar... Het is virtueel geld. Het is peer-to-peer. -peer. Dat betekent dat je geen uh, bank nodig hebt om je geld over te maken. Dat betekent ook dat um, meneer Dijsselbloem uh, niet gaat bijspringen... zodra er iets misgaat met een... Uh, uh, iets als Mount Gox, een, een exchange die de mist ingaat, dan gaat er niemand zeggen: oh hier heb je een zak met geld en nu kunnen jullie weer verder. Maar het is een beurs, hè, dit Mount ja, Gox, ja. en die gaat in één keer op zwart. Ja. En dat, dat betekent dan dat ze dan een berichtje op de site zetten van... we zijn even de lucht uit of zie je echt helemaal niks meer? Nou, de, je zag dus even helemaal niks meer. Dat was heel uh, uh, bijzonder. Dat was, het, het ging sowieso een beetje vaag. Want in het begin konden mensen die daar hun uh, bitcoins of dollars of euro's hadden staan... want je hebt een soort digitale wallet. Wallet? Uh, Beurs. Uh, sorry, ja. portemonnee. Een ja. soort digitale portemonnee. Ja. Uh, dat geld, die bitcoins en die euro's en dollars... konden ze niet meer weghalen. Dat was stap één. En nou, dat zorgde al voor heel veel onrust. Um... Dus als ik, ik heb daar 10 bitcoins staan... ik kon daar niet meer bij? Nee. Nee, je kon maar ze niet meer weghalen. Bekoot, Als nee, dat is maar waar. Zo stond ik niet. En vervolgens was het ook nog zo dat ineens uh, alle tweets van Mount Cox verdwenen. Nou, toen uh, dacht iedereen, oké, okay, nu is er echt iets mis. En vervolgens ging de hele website plat. Uh, en er stond verder geen mededeling. Pas aan het eind van de middag stond er ineens... Uh, oh ja, we hebben ons, uh, onze website en de beurs even stilgelegd. Uh, om de, uh, uh, onze klanten te beschermen. Mm -hmm. En we komen snel terug met nader bericht. En maar het kan dus nog wel goed komen, of niet? Nou ja, er zijn dus heel veel vage geluiden over. Iemand van Fox Business die had met de CEO gesproken via chat. En uh, hij zei dat ze wel bezig waren met een doorstart. Ja, wat we daarvan moeten voorstellen en hoeveel mensen überhaupt nog vertrouwen gaan hebben in die exchange. Ik denk niet echt dat er veel toekomst maar mee is. Maar wat ik niet snap, er is een beurs. Ja. En dus, daar worden, op een normale beurs worden er aandelen en opties en al dat soort zaken verhandeld. Op deze beurs worden bitcoins verhandeld. Uh -huh. Hoe kan daar nou geld verdwijnen, virtueel geld? Ja, dat vraagt iedereen zich af. Uh, ook experts zag ik vandaag op allerlei blogs. Die zeiden, hoe kan het zijn dat je uh, gedurende zo'n lange tijd... Uh, dat lek hebt laten gebeuren en uh, daar niet de stop op hebt gezet... of niet hebt ingegrepen. Dus er schijnt een soort van computerlek uh, te zijn. Ze hebben niet goed aan een beveiliging gewerkt. Waardoor uh, het gehackt kon worden, waardoor de bitcoins weggehaald... Dus aan, de achter, aan de achterkant zijn er bitcoins gejat, mijn bitcoins zijn daar uit die virtuele ja. portemonnee gepikt. Daar ja, komt het dat op neer. Blijkt uit een gelekte document waarvan de CEO heeft gezegd ja. dat document is waar. We, we hebben hem alleen niet zelf geschreven. Dus het, het om, wordt omhuld door allerlei uh, onduidelijkheden. Maar jij zegt van: er waren al eerder verhalen over Mount Cox. Er waren al twijfels. Ja. Wat is dat ja. voor een bedrijf? Ja, het is, een, het is een van de drie grote exchanges, of was. Het was zelfs de allerbelangrijkste. Beurzen? Ja. Uh, sorry, ja, beurzen. En, um, uh, maar er waren al heel lang geruchten over het feit... dat ze hun software niet goed hadden bijgewerkt. Dus je kon het al zien aankomen, dit? Ja, ik, ik zat nog te kijken. Dus een van de grootste uh, bitcoin goeroes die heet Andreas Antonopoulos. Poel los, hij is Grieks. Dan krijg je zo'n <laughs> naam. Uh, en die had in april al gezegd: uh, Mount Cox is a systematic risk to Bitcoin. In april, in april. vorig jaar. Een ja. death trap for traders and a business run by the uh, clue, clueless. En, oftewel, ga weg. Maar die ga man er... die, die nu, uh, wat jij net in het begin zei, die nu 2,4 miljoen dollar kwijt is, ja. echt geld, ja. helaas. Ja. <laughs> um, het is toch bijna onbegrijpelijk dat je zo'n bedrag laat staan als je als dit zo'n onbetrouwbaar bedrijf is. Vind ik wel, ja. ja en dat zeggen heel veel mensen. Uh, aan de andere kant waren er blijkbaar dan toch mensen... die dachten, uh, ik kan hier mijn bitcoins nog wel stallen. Maar gezien de uh, geluiden die er waren... Uh, vind ik het erg onverstandig. Maar hoe schadelijk is dit voor... in ieder geval voor het imago van de bitcoin enorm schadelijk... Mm -hmm. maar voor het hele voortbestaan van de munt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het uh, meevalt. Uh, omdat ja? bitcoin... Dat is, uh, beetje vervelend, want we kijken altijd naar de koers. Hè? Hoe doet de koers van de munt het? Maar bitcoin is meer dan alleen die munt en die koers. Het is ook een systeem um, uh, waarop allerlei andere financiële producten kunnen worden gebouwd. Uh, je kan ook een andere munt beginnen. Het is eigenlijk een soort van financieel internet wat is bedacht. En dan is die bitcoin munt als Google. Maar je kan ook een andere website of een blog beginnen. En afhankelijk van de, het vertrouwen wat mensen hebben in zulke nieuwe munten... die er dus best wel veel zijn, uh, wordt het ook ja. een succes. Dus het uh, bitcoin... Bitcoin systeem, sich, daar hebben mensen heel veel uh, vertrouwen en geloof in... dat dat de toekomst heeft. Of cryptocurrencies in het algemeen, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, die munt nu, de koers is wel gedaald afgelopen maand... maar zit nu alweer op 600 dollar. Dat is eigenlijk al best wel okay. 600 dollar voor één bitcoin? Ja. Ja, meneer Van Hek, heeft u bitcoins? U bent uh, met water wegpompen bezig in Engeland, althans <laughs> uw bedrijf. U zit hier. Heeft u ze niet? Nee, geen enkele. Nee, zou u en dat als ik willen? Als zo naar u kijken, heeft u ook niet de aandrang om erin te stappen? Nee, ik heb er geen enkele behoefte aan om <lacht> eerlijk te wezen. U kende ze wel? Ik ken nee. het fenomeen ook nou, niet? Nou, van gehoord, maar meer dan, dan dat ook niet. Nee, want ik vraag me dan altijd af, hoe koop je, je zo'n bitcoin? Ja, dat is dus eigenlijk best wel eenvoudig. Er zijn uh, eigenlijk een soort van handelskantoortjes. je kan er Bij Bitonic bijvoorbeeld uh, in Nederland kan je gewoon zeggen... met Ideal kan je dan zeggen ik wil twee bitcoins... of ik wil voor uh, 50 euro aan bitcoins. Dat kan je zelf invullen... Um, je moet wel even een wallet, een soort van portemonnee... op je, op je uh, computer zetten. En dan is het er zo binnen een paar seconden. Ik dacht ja. ook dat het dus hartstikke ingewikkeld. Maar en dan kan je ze ook weer inleveren op een bepaald moment. Als je denkt, nou, die wisselkoers die is nu zo gunstig. Ja, ik was, in wisselen, dat gebeurt er dus heel veel. Van mensen willen er ook wel een beetje geld aan verdienen. En Dat kon dus op, op deze beurs bijvoorbeeld, maar nu niet meer. Ja, precies. Ja. Um, jij zegt toch van, nou, ik denk niet dat het heel veel schade heeft heel veel schade gaat toebrengen. vind ik toch moeilijk te geloven, hoor. Hoe kan dat dan? Ik bedoel, zien mensen dit als een soort kinderziekte en dat moet nou helemaal overwonnen worden. Want ik, ik stap nu echt niet meer in. Nu, kijk maar. Nee, dat klopt. Maar had je al bitcoins? Nee. Nee. Uh, de huidige bitcoin-community die heeft zo'n sterk geloof in uh, uh, cryptocurrencies, in het algemeen. Virtueel geld. Virtueel ja. geld. Dat, uh, maar vooral peer-to-peer -peer geld, geld waar geen uh, banken of centrale banken of overheden wat over te zeggen hebben. Die zijn gewoon heel erg teleurgesteld zeker na de crisis, in het geldsysteem zoals we die maar hebben. Maar wordt dat geld dan gestald? Op een gegeven moment heb ik dus voor 50 euro heb ik, uh, bitcoins gekocht. Dan krijg ik 1,333 uh, bitcoin, weet ik veel. En dan, uh, waar, waar gaat dat dan toe? Dat gaat toch naar een bank, of niet? Nee, nee, dat, nee. Geld. dat is het... Dat dat is... Geld, blijft dat bij het wisselkantoor? Nee, dat, dat komt op uh, uw computer... Alleen op mijn dus, computer? Ja, het is alsof je ah, zeg maar, net okay. als in het echte leven... dan heb je een portemonnee bij je. Uh, en dan kan je dingen uitruilen. En dan blijft het bij jezelf. Maar wat ook wel weer zo is, is dat als je je portemonnee in je tas hebt... en je tas wordt gejat, ja, dan is je geld weg. Als mijn, mijn computer wordt ge, uh, gejat, dan ben ik ook de sigaar in dat geval. Ja. ja. ja. ja. En nou, uh, zegt de Japanse overheid, we gaan de zaak onderzoeken. Ja. Uh, want uh, ja, wat er gebeurd is, dat, uh, dat is niet goed te keuren. En nee. zo nodig grijpen we in. Ja. Is dat opmerkelijk? Ik vind het wel wel. Ja, omdat uh, tot nu toe veel overheden uh, een beetje hun handen ervan af uh, houden. Uh, uh, in Amerika zijn ze wel aan het uitzoeken wat ze er mee moeten. Of ze het moeten gaan reguleren, ja of nee. Dus er zijn wel gesprekken over. Nederlandse bank is nu volgens mij ook een stuk aan het voorbereiden... van wat ze uh, ermee gaan doen. Uh, maar echt actief optreden, dat is bij mijn weten nog niet heel vaak gebeurd... Uh, en dat ze nu echt zo'n onderzoek gaan doen en uh, mogelijk actie ondernemen, wat ze daar dan mee bedoelen, weet ik ook niet zo goed, maar uh, dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. Frederik Hegger, financieel journalist bij RTL Z en oprichter van de blog Economie van Radio 1. De Nieuws PV. Terug naar de achter op Antonio van der Ploeg en Denise Birchan in Nederland en Duitsland. De auto van het voortvluchtige stel uit Nederland is gevonden in de Duitse stad Münster en de politie zei er het volgende over. Dat auto is heute morgen in de nähe des Aasees in Münster in een Seitenstraße entdeckt worden. Een zeuge heeft de politie erop opmerkzaam gemaakt. een getuige heeft de politie erop opmerkzaam gemaakt. Dat is echt lekker Duits. En er was verslaggever Rink Kamer volgt de zaak op de voet. Rink een getuige, heeft dus de politie getipt. Is het duidelijk hoe lang de auto daar al stond? Nee, dat is, dat is onduidelijk. Dat wil de politie ook niet zeggen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan door de politie in Münster... die dus de auto in, in de stad aantrof. Münster ligt trouwens zo'n 70 kilometer van Enschede... de plek waar de twee voor het laatst zijn gezien maandag... Hè, waar ze toen een, iemand op een camping hebben neergeschoten. Gisteravond heeft de Duitse politie nog gezocht... in een dorpje 20 kilometer van Münster, in Schaapdetten. En volgens de Duitse krant Bild... ik heb net nog even op hun website kunnen kijken... zijn ze daar nog steeds aan het zoeken. In die buurt. Uh, in die is er buurt. iets, weet jij dat, uh, in die auto gevonden... dat de politie op het spoor van de twee kan zetten? Nee, dat hebben we natuurlijk gevraagd... maar uh, dat zou dan daderinformatie kunnen zijn... dus ook dat hebben we niet gehoord. Het is wel duidelijk dat de politie er nu echt wel rekening mee houdt... dat uh, het duo zich in Münster of directe omgeving schuilhoudt... maar concrete aanwijzingen zegt de politie niet te hebben. En uh, totdat ze gevonden zijn vraagt uh, ook de Duitse politie... om de mensen voorzichtig te zijn... geen onbekenden binnen te laten en vooral de politie te bellen als we de twee zien. Ringkamer, hou ons op de hoogte. Bad Day, dat is een song die is geschreven... en uh, ja, uitgevoerd door de Canadese singer-songwriter Daniel Poter. En wil je horen hoe die klinkt? Hij klinkt zo. Van zijn moeder op viool, verplicht. En uiteindelijk uh, krijg je dan dit: Daniel Powder, Bad Day. Oh, jij spreekt het wel goed uit: Powder. Powder. Sorry. In de nieuwsbv deze week een dagelijkse reportage over illegale in Nederland. Er is veel over te doen natuurlijk. Arie Slob van de ChristenUnie is waarschijnlijk geïnspireerd door onze serie. Hij vindt bijvoorbeeld dat het kabinet eh, niet meer gesteund kan worden door de ChristenUnie... als het kabinet de illegaliteit strafbaar stelt. Na de vluchthaven in Amsterdam, de Pauluskerk in Rotterdam... is verslaggever Robert-Jan Boy vandaag bij een fietsenmaker in Utrecht. Ja, we zijn hier in een buitenwijk van uh, Utrecht... waar uh, Harts... Bezig is met het repareren van een uh, fiets. Van een particulier. Inderdaad. Hier in de buurt. Die wil even ja. buiten beeld blijven. Alles gaat een beetje in de geheimzinnigheid. Omdat het allemaal ja, illegaal is. Ja, ja het klopt. Uh, Harts heeft zijn fiets onder zijn boven gezet. En draait nu even een, uh, een bout los. Wat is er aan de hand met de fiets uh, Harts? Uh, je heeft een, een, een lekke band. Een lekke band? Ja. Dus ga ik de wielen van. Het hele achterwiel moet eraf. Ja. Dus er moet een andere achterband op. de ja. binnenband. En, uh, ik, ga, ik probeer hem gewoon te plakken. Ja. Als het niet lukt, dan uh, moeten we sowieso een uh, nieuwe binnenband. En je bent, uh, hoe is dat gegaan, dit contact? Je wordt gebeld of zo? hoe gaat dat? Ja, <hums> ik werd gebeld en, uh, en kom ik gewoon op de eigen terrein om uh, fietsen te repareren. Ja. Dus ik ben eigenlijk een soort om maar fiets. Zo heb je, <hums> zo heb je diverse adresjes. Ja. ja, ja, ja. Je bent al elf jaar illegaal in Nederland, klopt ik. Klopt, ja. Dat ja. is me nogal wat. Ja, sinds uh, 2002. Wat betekent dat? Het ja, is een grote uh, ellende eigenlijk. Als je in, in, uh, in de illegaliteit blijft uh, leven. Ja. En uh, ja, achter de gordijn. Je kunt geen werk krijgen? Nee, natuurlijk. je kunt helemaal niks krijgen. Geen werk, geen uitkering. Uh, uh, ja, eigenlijk wat je krijgt, gewoon een soort steun van uh, <kijf> een paar uh, stichtingen. Ja, van, van Solidariteitsorganisaties. Ja, ja, ja. van de hulpverlening of zo. En waar woon je? In Kanaal-eiland. Uh, op een kamertje of zo? Ja, ik huur een kamer. Oh. En uh, ik moet even een paar klussen doen. Of uh, soms doe ik ook een uh, fiets uh, kopen en daar ga ik op knappen en dan zit ik weer. Om... Oh, die verkoop je ook weer. Verkoop ik weer om geld te verdienen of te kunnen mijn kamer te huren. Ja. En die ja. kamer gaat ook allemaal in, in illegaliteit, natuurlijk, ja, maar ja, ja, niet officieel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ben je niet voortdurend bang dat je gegrepen wordt? Uh, wat zegt hij? Ik, dat je gepakt wordt, dat je opgepakt wordt? Ja, natuurlijk. Je hebt altijd het risico dat hij dat opgepakt uh, wordt. En, uh, ja. Ja. Maar ik kan hier niets aan doen. Je moet gewoon je werk doen, anders, uh, anders kan hier uh, niks doen. Hè? Heb je dat nieuws gehoord van Arie Slob? Die zijn steun aan het kabinet intrekt als die strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. Ja, ik heb echt net gehoord en daar ben ik, ben ik blij mee. Het ja. is eigenlijk positief. Kan ik dan, ja, kan ik een beetje uh, hopen <laughs> dat uh, iets uh, goed uh, komt. Hier staat ook Margreet Jenison van, de, van Stil Utrecht. Solidariteitsorganisaties voor uh, uitgeprocedeerden. Ja, goedemorgen. Blij ook met uh, de mededeling van Slob? Nou, het zou leuk zijn, uh, goed zijn als dat niet doorgaat. Het was natuurlijk al uh, sowieso een totaal onzinnig plan. Om me mensen die helemaal nog nooit een koekje hebben gestolen... dat je die ja. opeens crimineel gaat noemen. Ik moet zo meteen ook met iemand mee naar Altrecht. Hè? Die is uh, ook vluchteling, die is... Uh heeft allemaal geweld meegemaakt, is getraumatiseerd. Ja. En die zou dan zomaar opeens crimineel genoemd worden... of tot crimineel gemaakt worden, terwijl die gewoon een kwetsbare jongen is. Ja. Wij, wij helpen dan gewoon met uh, artsen en medicijnen. En dat zou ook consequenties en, uh, kunnen hebben voor de hulpverleners. Die zeggen van, hallo, nou, ben ik misschien ook strafbaar? Of in overtreding? Ja, in principe ben je dan medeplichtig. Ja. Maar uh, ze zeggen, de, de regering zegt uh, dat ze dus hulpverleners niet willen lastigvallen of vervolgen... Maar, Theoretisch ben je gewoon medeplichtig. Dus, dus dit is een... Uh... Ja, dat brengt de hulpverlening in gevaar. En eigenlijk ja. de situatie van de mensen wordt nog slechter. Want die zijn al in, zitten al in een hele slechte situatie. Ja. Vaak uh, ja. dakloos. Ze kunnen vaak niet zomaar terug. Dus ze hebben geen recht op werken. Dus dit ervaren jullie als een steun in de rug? kan ik me zo voorstellen. Ja, dat, dat zou leuk zijn als het niet doorgaat. Hart, hoe gaat het met de fiets? Oh, kijk. Ja, goed. Ik heb de band is er al uit. De binnenband eruit. En nu ga ik even pompen en uh, kijk je waar het probleem is of waar de gaatje zit. Vandaag nog meer adresjes. Uh, ik heb nog twee uh, andere klusjes straks. Ja. Dus Succes. Ja, dankjewel. De beste. Dankjewel. Kom met Jan Booij, fietsenmaker in Utrecht die al elf jaar illegaal in Nederland woont. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Hier aan de lunch nog steeds Frederike Hegger. Ze liet net haar licht schijnen op de bitcoin crisis En nu weten Willemijn en ik bijna precies hoe het zit. <laughs> en zometeen praten we met Jeroen van Hek. En als je denkt, hé, hey, die naam die ken ik. Dat klopt, zijn bedrijf pompt de overstroomde delen van Engeland leeg. Dit is Radio 1. Het Journaal met Mark Visser. De auto van het voortvluchtige Nederlandse stel is in Münster gevonden. Dat ligt een uur rijden over de grens bij Enschede. Het gaat om een blauwe Honda CRV. De auto is van een gezin uit Enschede. De voortvluchtige man en vrouw namen de auto maandag mee nadat ze de vader van het gezin hadden gegijzeld. Voor het stel ontbreekt nog ieder sporen. ING zegt dat er gisteren tijdens de storing van de website en de mobiele app geen dubbele betalingen zijn gedaan. Wel waren er dubbele reserveringen, maar die zijn er nu uitgehaald. ING zegt dat de communicatie volgende keer beter kan. In Oekraïne is de gevreesde oproerpolitie Berkut opgeheven. De ongeveer 4000 berkut agenten werden de afgelopen weken in Kiev ingezet. Volgens de betogers sloegen ze vreedzame protesten met veel geweld neer. Op zijn Facebookpagina zegt de interim minister van binnenlandse Zaken... dat de eenheid per direct niet meer bestaat. En Hans de Boer wordt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij volgt Bernard Wientjes op. De Boer was van 1998 tot 2003 voorzitter van MKB Nederland. De brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Tot zover de hoofdpunten. Rusverkeersinformatie door Dennis Mooij vanuit Den Haag. De N302-weg en is in beide richtingen dicht bij Westbouw... door een ernstig ongeluk. Dat gaat waarschijnlijk nog een half uurtje duren. Van de redactie is hier Rolof met een update van de Nieuws BV. We beginnen even met een agenda technisch dingetje. Nog een dikke twee maanden en dan is het weer tijd voor dit. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door. Die bevrijdingsfestivals op 5 mei die zijn dus ook over een week of tien. En er gaat natuurlijk hartstikke veel voorbereiding in zitten. Dat zijn mega evenementen. Je moet boterhamborst en zilveruitjes kopen. En je moet artiesten boeken. En als jullie aan vrijheid denken, aan welke muziek denken jullie dan? Wie zou je boeken op je bevrijdingsfestival? David Hasselhoff. Denk aan maandag. Sinds maandag denk je aan vrijheid bij... Uh... To Unlimited. Ja, natuurlijk. Nee, ja. ja. Ik sprak hier maandag aan Anita ja. en die vertelde namelijk dat wij jaren verkeerd tegen die muziek van Two Unlimited hebben aangekeken. Bij ons zijn we gewend aan No Limited en partymuziek. Maar in veel eh, voormalig Oostbloklanden hebben ze toch een hele andere ja, herinnering aan onze muziek. En echt hele andere associaties als onze liedjes horen. Omdat het in de jaren negentig toch vaak de muziek van de verandering was. Van de revolutie, van de vrijheid, van de vernieuwing. Nou, dat was dus maandag en het is gelukt hoor. Nederland erkent nu ook dat Eurohouse de muziek van de vrijheid is. Want wie zijn er geboekt voor het bevrijdingsfestival in Den Haag? Geen idee. Doe uh, uh, nou, uh, Limited, uh, inderdaad. Ja. Uh, en er, het wordt hun eerste grote festival optreden in jaren. En dat kan geen toeval zijn, Wij Joes. gaan, Rolof. Zij legt hier maandag uit wat ze wel niet voor de vrijheid hebben betekend. En dinsdag zijn ze geboekt. Nou, dan hebben we nog een advies voor de organisatie. Willemijn, inderdaad, laat ook die andere grote vrijheidstrijder 5 mei optreden. De man die in zijn eentje de Berlijnse muur neerhaalde. Zeker. Met dit nummer. I Je moet nooit een gelegenheid onbenut laten om David Hesselhoff op de nationale radio Juist. te draaien. Juist. En dan heb ik nog een leuke geheimtip voor iedereen die geen geld heeft voor een vakantie... maar wel lekker een weekje gratis op het Groningse platteland wil bivakeren. In Ulrum, om precies te zijn. Dat is een dorp in Noord-Groningen. En dat dorp loopt sneller leeg dan mijn oud-tante Boukje. Veel Groningse dorpen hebben dat, hè. 400, 1435 mensen wonen er nog maar in Ulrum. Het schijnt er ook nog een beetje saai te zijn. Ze willen het dorp nu opleuken. En daar willen ze de hulp van de rest van Nederland bij. Hoe zit dat, uh, Ulrumse mevrouw? Uh, wij vragen mensen te komen logeren in Ulrem. We hebben een appartement ingericht waar mensen kunnen logeren bij ons... en, uh, en met ons meedenken en werken. Ja, dan mag je dus logeren in Ulrum, een beetje meedenken. Moet je daar nog speciale skills voor hebben of mag iedereen komen logeren? Als je een goede ideeën hebt die passen bij uh, waar wij in het dorp mee bezig zijn... dan, uh, dan ben je bij ons welkom. Hm, ik heb best wel ideeën voor Ulrem. Een replica van de Arc de Triomphe, een megabioscoop museum met een gebedsruimte. <lacht> waar kunnen we ons opgeven om een week te verblijven... in dit, dit Club Met van Groningen? Uh, je kunt op onze website kijken. Dat is www.delenulrem.nl En uh, daar staat ook een uh, e-mailadres uh, waar je op kunt reageren. Okay. En dan uh, kun je je opgeven. En dan nemen wij contact met u op. Nou, dat is mooi. En tot slot drugs... De politie heeft in Noord-Nederland vorig jaar... voor een recordbedrag aan wiet in beslag genomen. 30 miljoen euro maar liefst. Toch is dit nog maar het topje van de ijsberg, denkt de politie. Ja, het telen en maken van drugs is dan ook een nationale traditie... die teruggaat tot de tijd van Willem Drees. Op de Nederlandse Antillen is onlangs... de Koninklijke Nederlandse drugsmaatschappij geopend. In deze hypermoderne drugsfabriek... worden op grote schaal volgens de allerlaatste methodes... verschillende soorten drugs bereid. Zoals biologische cocaïne. En wat dacht u van deze glutenvrije heroïne? Dat is wel zo verstandig. Een nieuw uit Amerika, de zogenaamde scharrelkrek. Daarna is de drugs klaar voor transport naar Nederland. Dat gebeurt in kleine hoeveelheden. En op een wel heel bijzondere manier. Na een lange tocht door het maag-darmkanaal... ...belandt de drugs uiteindelijk in Nederland via de armes. Waarna ze met spoed naar de plaats van bestemming wordt gebracht. Ja, dank danken de vrienden van Polygo Modern. Op Twitter vind je ons als DenieuwsBV. Of zoals in Hongarije zeggen, Het Muziek met van die Caribische steelpannetjes en wat violen. En dan heb je meteen Robert Palmer. En every kind of people. Fight to make ends meet keeps some man up on his feet Holding down his job Trying to show he can't be bought Who takes every kind of people To make what life's about, yeah 1978, Robert Palmer met Every Kind of People. Iedereen kent natuurlijk de beelden. De duizenden gezinnen in Zuidwest-Engeland werden geëvacueerd vanwege de zware overstromingen, wateroverlast, zonder stroom en de wanhoop nabij. We much, so we are desperate. We have had so much rain. I think we've had about nearly one month's rain. You know, continuous heavy rain. Maar er was een redder. Het Nederlandse bedrijf van Hek Group werkt al sinds begin deze maand dag en nacht om de polders droog te krijgen. Directeur Jeroen van Hek, u bent even in Nederland. Hoe groot was dat gebied en is dat gebied dat daar onder water staat? Het gebied dat onder water staat, is ongeveer 60 vierkante kilometer. Maar het zijn eigenlijk ja. grote stroken. stroken. Ja. Dus er uh, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus zitten ook wat huizen boven. Uh, Nieuw-Amsterdam-Spijl, om het zo maar te noemen. En dan zitten er ook die verzuipen. Hoeveel uh, liter water pompt u daar weg? Wij pompen op het moment vanuit Dumbol de zee in uh, 15 kub per seconde. dus 15 miljoen liter. Dat is heel veel. Ja. ja en hoe doet u dat? dat u pompt uh, vanuit het land richting het kanaal? Wij pompen eigenlijk vanuit het land, uh, uiteindelijk over de zeedijk, uh, de zee in. Meteen, hups. Uh, Water naar de zee brengen. En kan de zee dat aan? De zee kan dat makkelijk aan. Dat maakt niet uit of dat <lacht> er nee. nou 15 of 100.000 kubus is. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Het klinkt zo simpel, hè? Het klinkt toch simpel, maar het ja. is het eigenlijk ook. En waarom kunnen die Engelsen dat zelf niet? Um, die hebben niet pompen van uh, deze capaciteiten beschikbaar. En zakt het nu al een beetje? Ja, op het moment schijnt het te zakken. Ik heb vanmorgen nog even met onze monteur contact gehad. En die ziet duidelijk dat op het uh, Rediefkanaal eigenlijk de hoofdrivier zou moeten ontluchten. Ontwater eigenlijk. Ziet hij dus duidelijk het niveau zakken. Dus en dat, daar komen nu ook weer gebieden die wat minder blank staan tevoorschijn. Ja, vanmiddag gaat die de eerste pomp al in de polders plaatsen om die leeg te gaan pompen. Maar hier schijnt het zonnetje. U zei net, oh, vandaag is in dat gebied in Zuid-Engeland de eerste mooie dag met een zonnetje. Mijn monteur was erg blij ja. en vrolijk, want het waaide niet... en de zon scheen en hij had een blauwe lucht, voor het eerst. Ja, maar het gaat hem wel even duren, hè, de pompen. Ja, het is zo'n groot gebied dat nou, als de rivier gaat zakken... kunnen we de polders eigenlijk één voor één gaan leeghalen. En dat duurt dan? Ik denk nog weken. En dat is dus, mits het droog blijft? Ja, als het hard ja. gaat regenen, dan... Uh... En dan heeft u het steeds <lacht> een monteur. Is dat de enige nog van uw bedrijf die daar zit? Dus op het moment nog één van onze jongens aanwezig. Ja, en, en, en voor de rest zijn het allemaal Engelsen... die met uw apparatuur er aan de slag gaan? En met allemaal slangen en, en, en, en pijpen? Um, ja, maar eigenlijk is het uh, op het moment... Uh... Een kwestie van uh, genoeg diesel erin stoppen. En uh, <lacht> <lacht> laat, me, laat me gaan. Zo <lacht> ja. moeilijk kan het zijn. Ja. Hoe kwam u eigenlijk aan deze opdracht? Um, we hebben alles eerder voor dit waterschap gepompt. Uh, we hadden al er sinds ergens in december uh, contact met ze. Ja. Uh, en ik was er eigenlijk uh, op het moment dat Cameron zijn beslissing nam... om uh, toch maar scheld te geven. En toen was het zo... Want het heeft vrij lang geduurd, hè, voordat hij over de brug kwam met het geld. Ja, dat heeft heel lang geduurd. En nu zag hij beelden op televisie en u dacht... nou, die klus ga ik klaren daar. Um, nou, het begon wel te kruipen in het weekend ervoor... dus ik heb mijn jongens toch maar eens bij elkaar geroepen... van uh, hoe komen we in gesprek met dit waterschap? En Want, hoe kwam u in gesprek? Um, eigenlijk kreeg ik toestemming om langs te komen. Om eens te komen kijken. Had u ze gebeld? We hadden al een tijdje... Via de mailcontact. Uh, je krijgt eigenlijk geen rechtstreeks nummers van ze. En dan kregen we maandag in één keer wel. En toen hebt u ze gebeld en we komen langs. Ja. En toen is er een afspraak gemaakt en toen zei je: nou, Ik heb een paar pompen uh, in het bedrijf. Nou, maar... sterker nog, ik ben door een ingenieur rondgeleid uh, om eens wat budget te, te gaan maken. Mm -hmm. voor een paar locaties, voor drie locaties. Ja. En ondertussen, wat hij niet wist en ik niet wist, toen we terugkwamen op het, bureau, of op het kantoor. Toen zei zijn baas, uh, wat kunnen we nu doen? Want toen had Cameron net uh, de knip getrokken. Toen was hij zak geld en toen kon hij makkelijk aan de ja. slag. Ja. En wat zag u toen, u toen u daar ging rondkijken? Ja, water natuurlijk. Maar, <laughs> hoe indrukwekkend was het? het is, nou, um, waar een kanaal zou moeten zitten, uh, was gewoon een vlakte water. Aan twee kanten van een weggetje waar het een beetje overheen stroomde... maar zover als je kon zien. Eindeloze watervlaktes. Ja. En u zag ook mensen geëvacueerd worden toen? Per ongeluk reed ik twee dagen later verkeerd. Uh, want ja, de tomtom -tom brengt je langs de kortste route... maar die gaat soms door het water. Ja. <laughs> toen kwam ik per ongeluk in een en evacuatie. En ik bleek maar gewoon rijden. Nou goed, weer terug en weer. Maar de politie is ook vaak uh, niet lokaal... en die stuurt je ook weer de verkeerde kant op. En toen kwam ik per ongeluk op een gegeven moment in een evacuatie terecht. Ah ja. Oh ja? Ja. U werd ook geëvacueerd of niet? Nou, kon u dat nog maar, net voorkomen? Toen heb ik maar weer aan de politieagent gevraagd <laughs> welke kant ik in godsnaam op moet. De ja, left side. En uh, had u, hoe kreeg u dan een goed overzicht van alle problemen? Um, het waterschap zelf wist heel goed uh, waar er gepompt kon worden. Mm -hmm. En ja, die locaties heb ik met ze bezocht en daar eigenlijk een plannetje voor met een potlood op een stuk papier uh, geschetst. En daarmee Nederland gebeld van stuur dit en dit maar op. En dat waren een aantal pompen? Dat waren twintig pompen in een paar fases. En die pompen die, die gaan dan met het schip richting Engeland? Die gaan uh, op vrachtwagens uh, oh, op, de, op de veerboot van uh, Hoek van Holland naar Herits. En inwoners van de getroffen gebieden die hebben kritiek gehad. Hè. Veel kritiek op de Engelse autoriteiten. Die zouden veel te lak zijn geweest. En er was zelfs iemand die riep dat er in 2014 nog hulp nodig is van het Rode Kruis. Dat vind ik echt ongelooflijk of... This is third world. This is unbelievable. This is England 2014. En de Red Cross have Had to turn up. I feel ashamed to be English at the moment. Is de kritiek op die Engelse overheid terecht? Ergens wel, denk ik. Uh, wij betalen allemaal rechtstreeks aan een waterschap en de mopperen we wat op, maar we weten dat het nodig is. Maar mm -hmm. het budget voor zulke dingen in Engeland is de helft van Nederland. Daar is geen waterschapsbelasting. Nee, want dat komt van de centrale regering en die heeft juist 30% gekort vanwege de crisis. Ja, dus dat wordt daar uit algemene middelen betaald. Ja. En, ja, en dat is een stuk minder geworden. Ja, dat Ken is dus 30% minder geworden. Dus ik, ik kan me voorstellen dat deze meneer zegt: van nou, ik, ben, ik schaam me om Engels te zijn. dat u daar, toen u daar was met al die pompen, dat u als redder werd binnengehaald. Ja. Um. Hoe vaak ik niet uh, thank you for coming heb gehoord, weet ik niet meer. Ja. En hoeveel dames uh, uh, wel niet met pies en sandwiches en trainen drinken... bij de bouwhek hebben gestaan, is ontelbaar. En twaardig, er kwamen vrou vrouwen met gebak, zelfgebakken taarten voor u aan. Ja, en ook nog warm. Uh, zeg, noem maar iets op. Die jongens die, uh, die hebben helemaal geen lunchpakketten nodig, daar. nog steeds niet. En dat maakt, maakt het werk natuurlijk wel bijzonder, hè, lijkt mij. Het is, ja, het is geweldig om te zien hoe dankbaar ze zijn en, uh, en hoe je wordt behandeld. En dat geeft ook extra motivatie? Van we pompen nog wat harder? Ja, de pompen gaan hard, zo hard als ze kunnen. Full speed. Maar uh, ja, het, voor de mensen, ja. Het ja. geeft wel een voldoening. De Engelsen, die, nou ja, we hebben het erover, zijn waanzinnig dankbaar. En die prijzen de Nederlandse expertise. We zijn erg grateful. ja. Het is... Het is een real godsend. Het feit dat je zo so close. De Dutch mensen leven zo so close. En ze zijn zo experts in dit soort dingen. Ze begrijpen water, ze begrijpen alles over ons probleem. De Nederlanders zijn de experts, zeggen zij. Die begrijpen het tenminste. Wat zegt u nou, moet er gebeuren in Engeland om het daar droog te houden? Moeten wij inspringen? Dat doen we al, maar meer structureel? Eigenlijk weten ze het zelf ook wel. Ze moeten op de plek waar de meeste pompen staan. of. Uh, inrichten zodat je er snel mobiele pomp in kunt zetten, of een gemaal bouwen. En gemalen die bestaan daar helemaal niet? Ze hebben wel gemalen, maar niet op die plek. Dit is een, wat ze noemen een relief channel, waardoor je... Wat is dat, een relief channel? Dat is eigenlijk een kanaal dat uh, vanaf 30 kilometer van de kust... vanaf de rivier de Perret loopt, mm -hmm. die het niet aan kan, naar de zee... Dus, dus er is een, extra, je... dus is een soort bypass gemaakt. Ja, een bypass. Dat is ook geen mooi Nederlands woord natuurlijk, maar goed. En, en dan moet het water door het kanaal richting stromen, zodat de uh, rivier minder belast wordt. Maar beide worden zoveel belast dat de hele handel onder water komt te staan. Plus natuurlijk de voortdurende regenval, want dat hield me niet op, hè? Nou, die regenval is finesse natuurlijk. Um, maar aan het eind van die bypass er zitten kleppen... en die gaan dicht uh, met hoog water, want anders zou het water weer terugkomen... de bypass in. En halverwege die bypass zit een weg met hele kleine kokers eronder. Ja. Dus op beide punten hebben we nou pompen staan... zodat we continu door kunnen pompen. En wat kunnen die Engelsen nou van ons Nederlanders leren? Ik denk langetermijnvisie uh, uh, op water. En de boel op orde brengen. Mag ik een vraag stellen? Ja. Moet... Nee. <lacht> yes, oké. Okay. Um, want het is voor hun natuurlijk heel vervelend... maar voor u is het stiekem wel een beetje big business... Um, hoe, hoe groot is zo'n zak geld van Cameron dan die uw kant op komt? Kijk, ze is financieel redacteur bij je echt <laughs> <laughs> Nou kijk, um, het meeste geld gaat eigenlijk in de diesel zitten. Ja. Die pompen, als ze alle twintig lopen, gaat er 2000 liter diesel per uur door. En daar gaat het meeste geld van Cameron in zitten. En van de aannemers die aan het werk zijn. Mm -hmm. um, voor ons is het prijskaartje hetzelfde voor de Engelse regering... als dat we hier in Nederland betalen voor succesvolle soort projecten. Maar waar moeten we dan aan denken? Want ik kan me daar helemaal geen voorstelling bij. Of... Ja, ik heb er nog niet eens gebudgeteerd eigenlijk. Uh, <laughs> ik ben een technoot en ik kijk naar oplossingen. Ja. En ik weet dat ik daar geld mee verdien. Maar... Het is geen liefdadigheid wat u daar komt doen. Nee, want anders kon ik het ook niet doen. Er zijn mega-investeringen die daar staan. Dus... Uh... Ja, je kunt het niet voor niks doen. Frederique Heggen, we krijgen geen antwoord op die vraag. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen... dat omdat er misschien meer klimaatrampen gebeuren... en ook wel wordt voorspeld dat die gaan toenemen... dat dat voordelig kan zijn voor het watermanagement van Nederland. Want daar zijn we heel goed in, daar hebben we goede bedrijven in. Daar bent u er één van. Dat dat voor ons wat kan opleveren. Nou, wat ik ook van de zomer waar de ramp misschien wel veel groter was in Oost-Duitsland heb gezien... Mm -hmm. is dat het respect dat men in het buitenland heeft... voor Nederlandse waterbouwers enorm is. En dat zouden wij beter in kunnen zetten als exportartikel. Uh, Jeroen van Hek, hij is vooral technisch onderlegd, hij is directeur van Van Heck Groep en hij heeft twintig van die pompen gewoon thuis staan in een schuurtje. <lacht> en op een gegeven moment brengt hij ze naar Engeland. Nou, hoe zit dat eigenlijk? Waar staan die pompen normaal gesproken? Die pompen die staan uh, naast ons schuurtje, ja. <lacht> naast het schuurtje? Ja, ja die staan buiten. Wat staat er in die schuur dan? In die schuur doen we het onderhoud. <lacht> en dan wacht u op een telefoontje, oftewel van het waterschap Samerset of uh, uh, vanuit Oost-Duitsland. En u hoopt me dat er veel bellen. Nou, eigenlijk, wat we doen is grote infrastructuurprojecten. Offshore en baggerindustrie. We weten weer iets meer van uw werk. De Nieuwsbv. Duitsland, ja. Het Duitse Hoge Rechtshof heeft de kiesdrempel voor de Europese verkiezingen afgeschaft. In Duitsland moesten partijen minstens 3% van de stemmen hebben, wilden ze in het Europees Parlement komen. En die minimumgrens is nu losgelaten. NOS-correspondent Tim de Wit in Berlijn. Tim, um, had Duitsland als enige EU-lidstaat een uh, kiesdrempel? Nee, nee, helemaal niet zelfs. Uh, België heeft het ook, uh, Oostenrijk, Griekenland, Polen, uh, Letland. Wel allemaal met verschillende percentages. De een heeft een kiesdrempel van 5 procent. Bij de ander moet je 3 procent van de stemmen halen om in het parlement te komen. Maar Duitsland was dus zeker geen uitzondering, nee. En uh, nu is dus die kiesdrempel afgeschaft. Het Duitse hoge rechtshof heeft gezegd dat moet. Wat was de redenering? Nou ja, een hele gro uh, behoorlijke groep kleine partijen in Duitsland... had daarover geklaagd bij het constitutionele hof in Karlsruhe. En dat hof zei vanmorgen... de kiestrempel voor Europese verkiezingen... zorgt niet voor gelijke kansen voor kiezers en voor partijen... en moet dus worden opgeheven. Uh, bij de vorige Europese verkiezingen in 2009... zag bijvoorbeeld 10% van de kiezers zich uiteindelijk niet vertegenwoordigd... in het parlement door die hmm. kiestrempel. Ja, overigens, kant... in Duitsland zelf blijft die gewoon bestaan, toch? Ja, precies. Want, zegt het Hof ook, het is namelijk ook belangrijk... dat een parlement handelsbekwaam is. En dat een regering kan leunen op een stabiele meerderheid... Eh, zonder afhankelijk te zijn van allerlei kleine splinterpartijen. Zoals je dat een beetje in Nederland ziet op dit moment natuurlijk. Mm -hmm. Alleen het verschil met Europa is, zegt het Hof... dat het Europees parlement geen regering hoeft te vormen. En dus valt het argument weg. Ja, ja. Ja, en dan is een kiestrempel ook niet eerlijk, zeggen ze. Oké. Okay. Zijn er veel Duitse politieke partijen die geen kans maakten... en die dan nu toch waarschijnlijk Europa ingaan? Ja, dat zijn er best veel. Ja, als er in 2009 geen kiesdrempel was geweest... dan waren er in plaats van vijf... liefst dertien Duitse partijen Europa ingegaan. Dus je mm -hmm. krijgt nu hoogstwaarschijnlijk ook... de Duitse Piratenpartij in het Europese parlement. De Duitse Partij voor de Dieren. En bijvoorbeeld, en dat ligt een stuk gevoeliger hier... de extreemrechtse NPD. En daar zijn met name de grote partijen in Duitsland niet zo blij mee. Die zijn überhaupt ook niet zo blij met deze uitspraak. Want door de afschaffing van die kiesdrempel... komen dit soort partijen, dit soort extreemrechtse partijen... dus ook ineens een aanmerking voor een in Europa. Ja. En zeker nu het Europese parlement steeds meer bevoegdheden krijgt, is nog meer versplintering, en me met ek, uh, nog meer versplintering een slechte zaak, zegt bijvoorbeeld uh, de Sociaal-Democratische SPD. Want daar wordt het uh, parlement instabiel van, zeggen ze zelfs. Dat zijn dus de vrezen bij het afschaffen van uh, de kiesdrempel voor de Europese verkiezingen in Duitsland. Dankjewel, Tim de Wit. Het is nog maar een pilot, maar wat voor een prachtig inkijkje zouden we kunnen krijgen in de wereld van de klassieke muziek... als er echt een televisieserie wordt gemaakt van het boek Mozart in the Jungle. Botti Jellemaar volgt voor ons de wereld van kunst en cultuur en kiest vandaag voor seks, drugs en classical music. Why? Ja, nou ja, dat is de ondertitel van het boek, dat laatste wat je zegt. En nu ook van een proefaflevering voor een nieuwe Amerikaanse televisieserie. Het boek dat is in 2005 geschreven door hobo-speelster Blair Tyndale. Zij speelde in de jaren tachtig in de New York Philharmonic... en in de San Francisco Symphony uh, Orchestra. Dus zij weet van de hoed en de rand. Uh, en het gaat er af en toe wild aan toe in die wereld. Bijvoorbeeld, we zien in de pilot een jonge hobo-speelster... die even wordt bijgepraat door een celliste... over dat er een verband is tussen welk instrument een man speelt... en hoe hij de liefde bedrijft. Barlinas, for bijvoorbeeld. Ja, yeah, come on. They tend to come quickly. It's all those arpeggios. Percussionists pound you like you're in a porno. Kind of fun for about 10 minutes. Good cardio. <laughs> oh, what about them? Pianists, tricky. Typically, they fall into two general groups, jazz and classical. I go for jazz. Why? <laughs> Improvisation. Ja, zij heeft het liefst Jazzpianisten liever dan, uh, beter dan klassieke pianisten. Want zij improviseren meer En die bed. violisten die, die gaan sneller? Die uh, zijn binnen tien minuten klaar? Of de violisten zijn slecht. heel snel en de, en de percussionisten. Doen wat, je denkt, wat je denkt dat je denkt dat percussionisten... Er... Nee, ga komt... ik er even af en naden. Ja, dat is goed. Of je kan die pilot even zien. Nou ja, het is ook een beetje ingewikkeld om die pilot te zien... want het is in Amerika opgezet. Het idee is... er worden een aantal pilots gemaakt. Acht om precies te zijn. En daarvan worden er twee uiteindelijk uitgewerkt. Mm -hmm. Nou, wat voor verhaallijnen krijg je dan? Bijvoorbeeld dat van een nieuwe dirigent. Er is een oude dirigent voor een groot, prestigieus orkest. Dat voor... En de man is wat ouder, grijs en heel klassiek, traditioneel. Wordt vervangen door een bruisende, jonge, charmante Latine die de hele boel op stijl te zetten. Uh, dat is een verhaallijn. De jonge die probeert een carrière in New York op te zetten. Nou, die woont in een vervallen huis. Die doet dan drankspelletjes waarbij ze shotjes drinkt... en daarna een muziekstuk foutloos moet spelen... Er zit iemand tegenover waar die hetzelfde moet doen... en wie het het langst volhoudt, et cetera. Um, en ze ontmoet een balletdanser. Uh, danser, uh, nog zo'n klassieke wereld. Waar een collega van haar ook achteraan zit. Uh, je hoort, uh, zij hoort dat die Latino-dirigent Rodrigo... op een gegeven moment audities houdt voor hoboïsten. Uh, terwijl ze zelf een enorme kater heeft. Let me een glas water. Ik ben extreem en ik ben niet van I don't care what the hell you're doing right now. Drop it and get over to the symphony hall. Rodrigo is holding auditions. They're saying woodwinds till 11. You didn't hear it from me. I can't fucking believe this is happening. Ja, kijk. En uh, dan moet ze dus als de sodomyter met die kater naar die audities toe. En nou ja, zo krijg je dus een beetje een inkijkje in dat wereldje. Waarom is het nou zo... Vind ik het nou zo heel ontzettend leuk. Het is toch een beetje een gesloten... In zichzelf gekeerde... Uh, een formele... Wereld, de hele, hele klassieke wereld. De klassieke wereld heeft er zelf eigenlijk nog het meeste last van. Maar het is wel zo: je, moet, je, je wordt toch een beetje van je verwacht dat je alle de ins en outs een beetje kent. Dat je weet wie componisten zijn. En hoe, dat je niet tussen. Uh, delen van stukken door dat je dan niet mag applaudisseren. Nou, al die, die dingen. Dat dus, het is een beetje een gesloten wereldje. Maar daar zit een hele wereld achter. En daar krijgen we nu dus uh, inkijk in. Dat die wereld uh, van, van die muzikanten bestaat... uit mensen die echt moeten vechten voor banen. Die moeten vechten voor een inkomen. Uh, en dat die onderlinge allemaal intriges hebben. naar nou, al, die, al die dingen meer... In die zin vind ik het dus heel geschikt en perfect voor een televisieserie. En, nou ja, je zou het kunnen vergelijken met iets als bijvoorbeeld Breaking Bad. Een hele grote hit, een televisieserie. Mm -hmm. Waarbij je dus een herkenbare persoon krijgt, een herkenbare wereld, namelijk een scheikundeleraar. Die natuurlijk weet, als scheikundeleraar, hoe je eh, metamorfamine moet maken, oftewel crystal, crystal meth. En die doet dat dan ook, en dan krijg je die enorme spanning. Nou ja, en, en zo zie je hier dus ook dat fantastische blinkende wereldje... waar we allemaal wel eens iets van hebben gehoord. Mozart kennen we de naam in ieder geval van, et cetera. Achter de schermen is het een hele andere wereld. Nou, ik kijk uit naar die televisieserie. Botte Jellema. Yes. Bedankt. Je hebt geen tijd meer. Oh, want had je nog veel te vertellen? Nou, nog, ja. Dat, uh, dat je het hier niet kan zien. Dat is een beetje lastig. Ja. Maar uh, dat, uh, dat ik toch echt hoop dat die wel wordt gemaakt. Want uh, ja, dan zou het net als Breaking Bad misschien hier in Nederland toch kunnen bekijken. Kijk, uh, tijd hebben we altijd, ja. blijkt maar weer. Uh, Frederike Heggers, financieel journalist bij RTLZ en oprichter van de blog economievanmorgen.nl. Uh, met jou bespraken we alles over de bitcoins en de val van Mount Gox, een van de vele beursbedrijven ja. die bitcoins omarmd hebben. Zijn er bekende ondernemers die zich op de bitcoins hebben gestort? Ja, je hebt de Winklevoss Brothers. Die, dat zijn de stiekem bedenkers van Facebook. Althans, die hebben uiteindelijk Zuckerberg aangelaagd. Die zijn bezig met een Bitcoin-fonds op te richten die naar de beurs kan. Daar ben ik me nu in aan het verdiepen. En Richard Branson, die houdt zich ook bezig met bitcoins. Van Virgin. Dus dat is best wel uh, big bucks. Jeroen van Hek, hier nog aan tafel. Baas van Hek Group, dat in Engeland bij de wateroverlast helpt. Um, zit u nog meer in andere landen ook? Wij werken eigenlijk bijna over de hele wereld. Op het moment staat het tot in Australië en toe. Dus. Ja. En, en waar is het op dit moment overlast, wateroverlast, waar u hard nodig bent? Dat is alleen in Engeland geworden. Dat is alleen in Engeland. Ja, maar ik kan me voorstellen, gebieden als Bangladesh, eh, Filipijnen, is altijd wel wateroverlast. Ja, daar is altijd wel wateroverlast. Maar ja, dan moeten ze eerst wel de infrastructuur hebben dat je ook ergens kunt pompen natuurlijk. Ja, want wat u doet is alleen pompen, pompen, pompen, pompen. En nog meer pompen. <laughs> Kijk. U heeft in ieder geval nu de contacten in Engeland. Uh, en die, gaat u die ook warm houden? Um, nou, wat we eigenlijk promoten en ook een heleboel in Nederland doen... is het voorbereiden van noodplannen. Dat als er wat gebeurt, dat je heel snel kunt reageren. En misschien niet weer zes weken hoeft te wachten. Ja. Dus daar bent u nu mee bezig. Ja. Zometeen Radio 1 vandaag op deze Sander zender... met Jan Mom en Suzanne Bosman. Dames en heren aan tafel, dank jullie wel. All <laughs>